6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Staatssecretaris noemt afschaffen langstudeerboete verkiezingsretoriek. Regime Syrië verantwoordelijk voor bloedbad Hula, zegt VN. En Amsterdam wil geen geld van Suriname voor Kwaku-festival. <tied> Staatssecretaris Zelstra beschuldigt Kamerleden die onmiddellijk af willen van de langstudeerboete van verkiezingsretoriek. En vindt dat ze zelf met een de financiële dekking moeten komen voor het afschaffen van de langstudeerboete. De meerderheid in de Kamer wil van de boete af en vindt dat Zelstra de maatregel onmiddellijk moet intrekken. Volgens Zelstra slaat afschaffen van de maatregel een gat van bijna 400 miljoen euro in de begroting voor het hoger onderwijs. De boete voor langstudeerders houdt in dat studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen, 3000 euro extra moeten betalen. Het regime in Syrië is verantwoordelijk voor het bloedbad in de stad Hula, schrijft de VN Mensenrechtenraad naar onderzoek. In Hula kwamen eind mei 108 mensen om bij een massaslachting. Het bloedbad leidde tot veel verontwaardiging, onder meer omdat bijna de helft van de slachtoffers kind was. De regering van president Assad heeft altijd ontkend... dat ze iets met het bloedbad te maken had. Volgens de VN hebben de rebellen even min schone handen... maar zij hebben niet op dezelfde schaal misdaden gepleegd... als de regeringstroepen. De gemeente Amsterdam wil niet dat de Surinaamse overheid... een financiële bijdrage levert aan het kwaku festival Dat laat loco-burgemeester Ascher weten. Eerder vandaag maakt de Suriname bekend... dat het 50.000 euro in het noodlijdende festival wil steken... Volgens Asscher heeft de gemeenteraad enige tijd geleden nogmaals bevestigd... op geen enkele manier met Surinaamse regering te willen samenwerken. Hij vindt elke inmenging van de Surinaamse regering in Kwaku ongewenst. De NS heeft de dienstregeling aangepast. Vanwege het verwachte onweer er rijden op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Het gaat dan onder meer om het traject Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. ProRail heeft extra monteurs klaarstaan. en Zij kunnen worden ingezet als er bliksem in slaat. De buien trekken vanaf een uur of zeven vanavond zeeland over de rest van het land, meldt het KNMI. Volgens de meteorologische dienst kunnen de onweersbuien plaatselijk pittig zijn. Justitie heeft besloten dat er niemand wordt vervolgd voor het busongeluk in augustus vorig jaar in Utrecht. Waarbij drie studenten met hun hoofden via viaduct raakten. Studenten zaten tijdens de introductieweek in een open dubbeldekker... die onder het spoorwegviaduct reed. Stonden op de stoelen met hun rug naar het viaduct. Een van de meisjes raakte ernstig gewond. Volgens justitie had de chauffeur de situatie beter moeten inschatten. De hockeyvereniging die de bus had gehuurd had beter toezicht moeten houden. En de meisjes zelf hadden niet op de stoelen moeten staan. Toch vindt justitie dat alles niet genoeg voor strafrechtelijke vervolging.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 Op een binnenvaartschip in de Rotterdamse haven is brand uitgebroken na een explosie in de machinekamer. De brandweer heeft twee opvarenden uit het water gehaald. Ze hebben brandwonden opgelopen. Het schip van 110 meter ligt aangemeerd bij een bedrijf aan de Droogdokweg. Een team van de Rotterdamse brandweer dat is gespecialiseerd in scheepsbranden is aan het blussen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend.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 Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een einde aan een periode van bezetting wanneer zo'n 140.000 Nederlandse burgers en militairen vastzaten in Japanse kampen. Zeker 25.000 van hen kwamen om.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 Het weer. Vanavond dus trekken er onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. En hierbij is er kans op zware windstoten en hagel. En vannacht trekken de buien dan naar het noordoosten weg. Morgen en de dagen daarna is het zonnig zomerweer. Met temperaturen die morgen uitkomen rond 24 graden. En in het weekend oplopen tot tropische waarden van 30 graden. ANUW ah, nee, Verkeersinformatie. Het slechte weer is tijdens de avondspits helemaal uitgebleven. En dat heeft ook gevolgen voor het verkeer, want de fielers lossen nu snel op. Bij Rotterdam is het nog wel wat drukker op de weg. Op de A13 is een ongeluk gebeurd. staat in beide richtingen fieler. Van Den Haag naar Rotterdam gebeurde het ongeluk. Bij Delft-Zuid staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En aan de andere kant de kijkersfieler bij Delft 4 kilometer. Spek je spaarrekening bij de Slager.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 Zes over zes, goede De langstudeerdersboete. Snel afschaffen? Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs denkt van niet. Dat het CDA gisteren ineens zei dat dat wel snel kan... is volgens de VVD-bewindsman verkiezingsretoriek. De maatregel moet 400 miljoen euro opleveren en is er niet. En er is binnen drie weken niet zomaar een alternatief voorhanden, zegt Zelstra. Daarmee houdt hij voorlopig gewoon vast aan invoering van deze langstudeerdersboete. Nou, wij vinden dat studenten in Nederland uh, meer moeten bijdragen aan hun eigen studie. Uh, daar is dit een middel toe. Uh, want we willen investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. En ja, we hebben niet uh, veel geld, want het is crisis. En dus vragen we een hogere bijdrage van de student. En dat is belangrijk. Wie is die wij waar u het over heeft? Want wij VVD zouden tot een ander antwoord leiden omdat in het verkiezingsprogramma van uw partij staat dat die langstudeerdersboete zal verdwijnen. Ja, maar je kunt het op uh, verschillende manieren doen. Je kunt het met een langstudeermaatregel doen. Je kunt een sociaal leenstelsel invoeren. Maar de kern is hetzelfde, namelijk zorgen dat de student meer bijdraagt aan uh, de studie, aan zijn eigen toekomst, zodat we kunnen investeren in het hoger onderwijs. Dus het simpel schrappen uh, van een maatregel zonder alternatieven te bieden, uh, ja, dat is een feitelijk een bezuiniging. Maar bij de presentatie van het verkiezingsprogramma... zei uw politiek leider Rutte... Uh, had het over de gehate langstudeerdersboete. Zijn dat woorden die u ook in de mond zou nemen? Kijk, als staatssecretaris voer ik gewoon kabinetsbeleid uit. We hebben met elkaar afgesproken... dat uh, de, door de middel van een langstudeermaatregel... we zorgen voor geld wat geïnvesteerd kan worden in het hoger onderwijs. Een hogere bijdrage van de student. Uh, en dat blijf ik doen tot een meerderheid van de Kamer... Uh, niet alleen zegt dat ze uh, de langstudeermaatregel niet willen... maar dat ook nog voorziet van 400 miljoen euro aan dekking. Want anders moet ik 400 miljoen euro en dat zou ik niet willen. Dus u zegt eigenlijk tegen de Tweede Kamer best dat u dit wil, maar zegt dan waar ik die 400 miljoen vandaan moet halen. Ja, want het enige wat tot nu toe gezegd is, is dat er eigenlijk 400 miljoen euro bezuinigd moet gaan worden op het hoger onderwijs. Dat is namelijk de consequentie als je de langstudeermaatregel niet invoert. Daarnaast wek je verwachtingen naar studenten toe, alsof het misschien toch niet doorgaat, terwijl je dat mogelijkerwijs niet kan waarmaken. En ik denk dat je dat echt in de ogenschouw moet gaan nemen voordat je dit soort dingen gaat roepen. Als de Kamer dat doet, bent u dan bereid om die langstudeerdersboete... al per 1 september tegen het licht te houden? Nou, uh, het, uh, het afschaffen van de langstudeerboete... die vorig jaar op 1 september is, uh, is ingevoerd... Uh, ja, het is gewoon een wet door de Tweede en de Eerste Kamer goedgekeurd. En die kan ik niet even per, per, met een briefje even uh, uh, buiten werking stellen. Daar zal dan ook weer een parlementaire behandeling overheen gaan. Dus voor 1 september lijkt me al buitengewoon moeilijk. U zou kunnen zeggen, die, die, 400, of die, die boete die verlagen we naar 0 euro? Ja, en dan kom ik weer op het uh, punt van die 400 miljoen euro dekking. Uh, dus uh, ik wacht eerst even af tot de Kamer uh, met een initiatief komt waarbij ze zeggen, uh, we hebben dekking. Uh, dan gaan we kijken of die ook nog uh, klopt. Uh, maar het belangrijkste wat ik eigenlijk vind is, uh, er is een fatsoenlijke wet uh, aanvaard door een meerderheid van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Dat heeft ertoe geleid dat studenten vanaf 1 september, als ze te lang studeren, als ze meer dan twee jaar extra over hun studie doen, dan moeten ze meer collegegeld betalen. Daarmee investeren we in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Ja, uh, dat moet je niet in verkiezingstijd... met wat verkiezingsretoriek in één keer aan de kantlijn plaatsen. Want dan wek je verwachtingen die je niet kunt waarmaken. Dat doet uw eigen partij ook? Nee, want mijn partij uh, is niet meegegaan in het onmiddellijk afschaffen. Die heeft gezet naar de toekomst toe willen we een sociaal leenstelsel. Daarmee kunnen we ook die 400 miljoen euro dekken. Maar per 1 september is dat sociaal leenstelsel niet ingevoerd. Dus dat, uh, uh, die, mijn partij heeft ook niet meegedaan in deze verkiezingsretoriek. Maar is dan de conclusie meneer Zelska, dat er op 1 september een boete gaat gelden... voor studenten die langer dan twee jaar extra over hun studie doen? Een boete die veel partijen niet zien zitten... en die misschien per 1 september 2013 weer wordt afgeschaft? Nou, in alle gevallen geldt dat als de langzadeer maatregel... na de verkiezingen zou worden afgeschaft... Eh, dan zal men, eh, welke partijen dan ook in de regering zitten... toch nog steeds een dekking voor die 400 miljoen euro moeten vinden. En dat is nog steeds financiële crisis, dat is eh, een uitdaging... Eh, en elk alternatief, bijvoorbeeld een sociaal leenstelsel... zal de nodige tijd kosten om in te voeren. Uh, dus de kans dat de maatregel nog wel een aantal jaren in werking is, is toch aanzienlijk. Studiestudenten dus zijn gisteren op dat plein in Utrecht... blij gemaakt met een dode mus. Nou, eerlijk gezegd denk ik dat heel veel studenten... ook wel slim genoeg zijn om te zien uh, dat, de, uh, dat dit verkiezingsretoriek is. En dat het erg moeilijk is om in drie weken tijd... iets waar jaren aan gewerkt is even terug te draaien. Staatssecretaris Halbe Zelstra van Onderwijs... in gesprek met Wilma Borgman. De dag begon... om. Onrustig in de Syrische hoofdstad Damascus. In de buurt van een hotel met VN-waarnemers... ontplofte een bom die vast zat aan een benzinetank. Zwarte wolken hingen boven de stad en zeker drie mensen raakten gewond. In Damascus, Sander van Hoorn, onze correspondent... Sander, we horen je daar vanmorgen ook over. Bleef het daarna onrustig in de stad? In bepaalde delen wel. Ik ben naar een buitenwijk gegaan en daar werd in de buurt zwaar gevochten. Mitrailleur, vuur, uh, artillerie en ook een helikopter die overvloog. En er waren berichten uit ook weer uh, wat meer in het centrum van de stad. Gevechten bij de ambassade van Iran bijvoorbeeld. Maar daar was ik te ver vandaan om vast te stellen of dat inderdaad gebeurd is of niet. Ja. De afgelopen tijd leek het rustiger in Damascus. Of is het, uh, is, het, uh, is het op dat we er meer van meekrijgen omdat jij er nu zit deze dagen? Ja, ja dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen. Nee, het is inderdaad wel rustig geweest hoor. Sinds ik uh, wegging drie weken geleden, zeggen mensen hier ook dat het echt gewoon uh, opmerkelijk was. Uh, je ziet het ook, er zijn minder uh, controlepunten op straat. Uh, wegen die afgesloten waren, die zijn weer open. En er is sowieso heel veel meer verkeer. Heel veel mensen die gewoon op straat zijn. Meer winkels die open zijn. Nog altijd niet normale hoeveelheden. Want uh, als ik mensen erover spreek, zeggen ze ja, we blijven toch zoveel mogelijk binnen. En heel veel mensen zijn nog altijd. Gevlucht. Maar dat uh, normale leven dat heeft na die twee, drie weken van relatieve rust wel weer zijn uh, uh, gang gekregen. En die gevechten waar ik over sprak in die buitenwijken, daar zeiden de mensen ook van dat is het zwaarste wat we in die twee, drie weken gezien hebben. Welke indruk krijg je dan als je met die mensen spreekt in die buitenwijken, als je dat koppelt aan die uitspraken van de overgelopen oud-premier gisteren, die zegt van nou dat regime staat op instorten. Ja, weet je, dat zal toch voor een deel ook de wens uh, zijn... die de vader is van de gedachte, hoor. Uh, misschien dat hij heeft gehoopt, die oud-premier... dat meer mensen zijn voorbeeld zouden volgen. En het is natuurlijk een propaganda-oorlog van beide kanten. Ik bedoel, niet alleen van de Syrische regering... maar ook van de oppositie, waarbij je ook het moreel... van uh, de andere kant probeert te beïnvloeden. Op het moment dat je uh, hier in Damascus bent... Uh, en ook uh, naar het noorden rijdt, wat ik vandaag heb gedaan... ja, dan zie je dat grote delen toch in handen zijn... van uh, de Syrische regering, pas aan de grenzen... zie. Dat er echt gebieden zijn waar de regering zich heeft teruggetrokken, uh, waar bijvoorbeeld de Koerden het voor het zeggen hebben of het vrije Syrische leger. Ja, en de strijd die gaat natuurlijk over die twee grote steden: uh, Aleppo, waar ook vandaag weer zwaar gevochten is, en Damascus, waar de strijd nu weer lijkt terug te keren. En dan spreken we over een uh, propaganda-oorlog, Sander. En kunnen we in ieder geval af en toe wel even kijken naar een feitenrapport... zoals dat vandaag kwam van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Hè? Daarin staat dat het Syrische regime verantwoordelijk is... voor de slachtpartij in Hula, waarbij eind mei ja. 108 mensen omkwamen. Hoe kwam de raad tot deze conclusie? Ja, lastig, want alleen de voorzitter van de raad is eventjes in Syrië geweest. Voor de rest heeft Syrië niet meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport. En dat betekent dus dat die raad uh, interviews heeft gedaan via de telefoon. Interviews met vluchtelingen in de buurlanden. Uh, dat ze satellietbeelden hebben bekeken, maar op basis daarvan dus tot hun, hun conclusie komen. Die wel is gebaseerd op, op meer dan duizend interviews. Hoor. Dus wat zij zeggen is, het is buitengewoon aannemelijk dat uh, uh, regeringsmilities... Die slachting hebben aangericht en zeggen ze daarbij dat uh, de regering daarvan geweten heeft. Het is de hele politiek op dit moment in Syrië die het mogelijk maakt, schrijft die raad, dat dit soort slachtingen plaatsvinden. We hoorden je eerder deze uitzending in een gesprek met uh, Valerie Amos, de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. Als je haar woorden even teruggaat, hoe analyseert zij de situatie in Syrië? Ja, ze wordt er behoorlijk troosteloos van. Natuurlijk, ze is hier in maart geweest. En ze zegt, uh, sindsdien heb ik de situatie achteruit zien hollen. Uh, er is een groot verschil met mijn vorige bezoek. En het lijkt aannemelijk dat het alleen nog maar erger wordt. Tenzij die gevechten stoppen. Kijk, en die mensenrechtenraad die zegt ook uh, beide kanten maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Maar de hoofdpartij, de hoofdschuldige, zegt die raad is toch de regering. En dat lijkt ook de insteek van uh, mevrouw Emers te zijn. Zij heeft uh, vanmorgen gesproken hier in Damascus met de minister van Buitenlandse Zaken van Syrië en ze heeft ook bij hem gezegd, het geve de, vechten, het, de gevechten die moeten gewoon stoppen. Sander van Horen vanuit Damaskus, dankjewel. Ze doen het al sinds 1905, 30 april toen dat jaar. België tegen Nederland en vanavond is de 125e keer dat de voetbalteams tegen elkaar spelen. We blikken straks vooruit met Bas Tiggeler. Er was weinig veranderd. Afgelopen uur. Hoe is dat nu op de Nederlandse wegen? Ja, het gaat de goede kant op. De files die er nu nog staan zijn snel aan het verdwijnen. Wel een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is net een ongeluk gebeurd bij Naarden. Dat veroorzaakt 2 kilometer files. En de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat toch vol. Voor Delft-Zuid 6 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. And by my woman Lenny Kravitz. Op een aantal trajecten in de Randstad rijden treinen vanwege het verwachte onweer. Ondanks dat het KNMI geen weeralarm heeft afgegeven. Waren deze voorzorgsmaatregelen wel degelijk nodig? Zegt Martijn Kamans van de NS. Nou ja, we hebben zelf uh, ook onze eigen weerdiensten uh, uh, hier in Utrecht. En die hebben we toch geadviseerd om uh, weerbeeld dat uh, wat er aan zit te komen, dat het toch voor ons gevolgen kan hebben. En uit voorzorg hebben we dan besloten om dit te doen. Wat zijn die gevolgen dan mogelijk? Nou, ja, als het inderdaad, uh, als voorspeld zal zijn, dan kan het blikseminslag zijn en zware windstoten. Die kunnen uh, inslaan op elektrische installaties. En als er ook nog harde wind bij uh, komt kijken, dan uh, kunnen vallende bomen uh, de bovenleiding beschadigen.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 De woordvoerder van de NS vanmiddag. Het is de 125e keer de derby der Lage Landen, De Rode Duivels tegen de Oranje Leeuwen. Nederland en België vanavond tegenover elkaar in Brussel. De aftrap om kwart voor negen. Het is de eerste interland onder leiding van Louis van Gaal... in zijn tweede periode als bondscoach. Pas Stichler gaat die wedstrijd verslaan staan met Jack van Gelder... vanavond hier op Radio 1 natuurlijk. Bas, goede avond. Tim, goedenavond. Ik heb even je werk gedaan, Bas. Het is de vijf, vijf, ze hebben 45 keer vriendschappelijk tegen elkaar gespeeld. Maar deze 46e keer wordt volgens mij wel heel speciaal. Nou, kijk, het, omdat het EK mislukt is en er een nieuwe bondscoach is... en het als een soort nieuwe start geldt, um, is dat ook terecht. Want dan gebeurt er wat meer dan dat, wanneer dit zeg maar, de eerste weer van Bert van Mark zou zijn geweest. Gelijk, dat is ook maar een oefenwedstrijd, maar ja, je zegt wel terecht... wel eentje waarbij iedereen toch ja, zich zal willen laten zien aan de nieuwe bondscoach... Ja, en ook uh, aan het volk denk, dat het een behoorlijke lusteling achter de rug geeft bij het EK. Ook, uh, maar dat is denk ik hetzelfde pakket, want je wil gewoon goed voetballen en laten zien dat het beter kan. En dan laat je dat zien en aan jezelf, en aan de bondscoach, en aan het volk. En als je dan uh, hopelijk een goede wedstrijd gaat zien, kun je dan ook stellen dat als de bal gaat rollen... en Oranje een goed resultaat laat zien, dat ook dat EK echt is vergeten, dat dat achter ons ligt? Nee, dat, dat EK, dat is niet vergeten, dat... Uh... Kijk, je moet uiteindelijk wel iets achter je laten, zo simpel is het, maar je kan niet uh, zeggen van we spelen vanavond een keer leuk en dan doen we net alsof dat allemaal niet gebeurd is. Er is natuurlijk heel veel gesproken in de groep, ook intern, over wat er allemaal niet goed gegaan is en de interne strubbelingen die er zijn geweest. Uh, nou ja, we weten allemaal dat het niet heel gezellig is geweest het afgelopen EK. Daar hebben ze het over gehad, dan zullen ze dan, nou ja, laten we zeggen, truid moeten voetballen en dan helpen resultaten wel. Uh, maar het is, uh, en dat is echt het belangrijkste, wel ook voor verhalen ook test, want die weet straks dat de kwalificatie begint. Dus dit is wel de enige keer dat hij een beetje kan testen en kijken wie waar staat en wie goed is. Want tegen Turkije, en dat is echt niet meer zo lang, dan begint het echt. Ja, wanneer is die, die wedstrijd tegen Turkije? De uh, precieze datum, uh, weet ik even niet, maar zeg, uh, hij is begin september. Oké, okay, ja, dat is al heel snel. Maar is nu echt ook alles uitgesproken naar nou, jouw gevoel? Je blijft bij die ploeg, je hebt die ploeg in, uh, bij het EK gezien, je hebt nu met die speler gesproken. Heb je hebt het gevoel dat wel gezegd is wat gezegd moest worden? Ja, ik denk het wel. En ik mag het hopen ook. Want uh, als ze het nou niet goed gedaan hebben, van Gaal heeft echt gezegd: ik wil dat jullie dat doen. Dat doen jullie met een kringgesprek, een groepsgesprek. Um, als jullie willen dat ik daarbij ben, is het goed. Als jullie willen dat ik daar niet bij ben, is het ook goed. Nou, de spelers hebben gezegd tegen van Gaal blijf er maar bij. Uh, toen heeft iedereen zijn zegje kunnen doen en gedaan. Um, grappig was dat van Gaal later ook zei bij het kiezen van de nieuwe aanvoerder, dat is dus snijder geworden, dat had hij al wel in zijn hoofd. Maar dat hij, die nam ook bij dat gesprek een hele duidelijke aanvoerdersrol. Dus dat zit wel echt in hem. Uh, maar goed, daar heeft iedereen zijn zegje kunnen doen. Dus laten we maar hopen dat dat gebeurd is. Want als je het nu nog weer laat dooretteren, ja. dan uh, houden we er nooit meer over op. Dus ik, ik, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, kijk, er komt laat toch wel weer wat naar buiten. Maar wat er dan allemaal precies gebeurt, dus dat is nou eenmaal niet anders. Ja. Maar ik denk dat het belangrijkste er wel uit is voorlopig. We kennen de opstelling, de wissels zijn bekend. Van Gaal die gaat deze Interland echt gebruiken om ook de jonge jongens uit te proberen? Ja, zeker. Want hij begint met Van Rijn als respect, uh, Dat gaf hij natuurlijk gisteren al aan. Hij wil na de... Uh, na rust in de tweede helft, dat heeft hij gisteren eigenlijk ook al verteld, wat hij wilde gaan doen met zijn wissels voor een deel. Wilde in ieder geval de vrij en viergever en, van, of en uh, Martins Indy achterin de kans geven. Wilde hij Maher tot de positie van Rafael van der Vaart nog een helftje in actie zien. Dus dat kan allemaal. Dan heeft hij nog wel wissels over. Dus het kan best zijn dat hij er nog één of twee bij doet. Dat heeft hij ook gezegd, van, dat hangt af van de wedstrijd. Dat wil ik wel echt laten afhangen van het moment. Maar goed, dan krijgen die jonge jongens wel de mogelijkheid. Ik vind dat ook goed hoor, want dat is ook wel een van de opdrachten van Vergaal. Gaal. Je moet ook voor jongen. Uh, nou ja, dat doet hij dan. Oké, okay, oud en jong door elkaar krijgen de kans, maar wel om een systeem te spelen wat hij voor ogen heeft. Wat kun je daar meer over vertellen? Nou, dat het wel echt zeg maar, het klassieke Hollandse systeem is dat Van Gaal wil spelen. 4-3-3. Uh, met echte buitenspelers, dus Robben. Dat was ooit door Van Gaal zelf verzonnen trouwens. Aan de rechterkant speelde de laatste jaren. Die staat nu weer gewoon aan de linkerkant. Eh, Narsing een rechtspoot aan de rechterkant. Dus je hebt er echt buitenspelers die een man voorbij gaan, een voorzet geven. En mede om die reden heeft hij gezegd, dan wil ik Huntelaar als tussenhaakjes echt de spits in de punt van de aanval. Van Persie staat dus niet in het elftal, daar worden ze ook niet meer mee geschoven. Eh, want dat probeerde dan Van Marwerk altijd nog wel. Van, nou, als je dan Huntelaar in de spits deed, dan moest Van Persie weer ergens anders staan. Maar dat vindt Van Gaal dus niet nodig. Um, het is uh, eeuwenlang de discussie geweest, moeten we nou met één of met twee controlerende middenvelden spelen? Van Gaal uh, doet het met één, Nigel de Jong, terwijl Van Marwijk het altijd met twee deed. Dus dat verandert er wel, het is echt, nou ja, echt oud-Hollands. Je noemt niet de naam van Sneijder, je had het er net wel over dat hij ook het voortouw nam in die groepsgesprekken, uh, die kringgesprekken. Hij is nu dus die nieuwe aanvoerder, wat, wat wordt daarin zijn rol? Ook om die jonge jongens echt mee op sleeptouw te nemen? Ja... Kijk, veel meer nog denk ik dat is natuurlijk gewoon ook in die groep een aansprekende figuur die binnen het veld, buiten het veld um, eigenlijk altijd wel laat zien wat hij vindt. Um, ook wel coachende rol heeft in een wedstrijd, niet op zijn mondje is gevallen. Dus in alles is dat wel een logische aanvoerder. Bovendien heeft hij natuurlijk tijdens het afgelopen EK... als een van de weinigen nou ja, het pand niet door de achterdeur verlaten. En heeft hij ook nog wel met, met, met, met, met man en macht eigenlijk geprobeerd... om in ieder geval de neus er nog de goede uh, richting op te krijgen... Ik, ik denk dat die, dat, dat allemaal meegespeeld heeft. Hij heeft zich echt, we zo zeggen, ook de laatste tijd... vind ik altijd wel als een aanvoerder gedragen. Zeg Bas, nog even voor die vele Belgische luisteraars. Wat verwacht je van, uh, van de Rode Duivels? Nou, ik verwacht allereerst dat ze zich voor het WK gaan kwalificeren. Die hebben vijf toernooien, vijf. Zijn ze er niet bij geweest, 2002 was de laatste. Ik vind dat ze een hele talentvolle lichting met spelers hebben. Um, het is met België altijd een beetje zo... dat is echt een beetje een merkwaardige bescheidenheid. Het, is, het lijkt wel of ze zelf niet door hebben hoe goed ze zijn. Want als je ziet wat er allemaal speelt, nou dat is echt een goed elftal. Die zitten nu in een kwalificatiepool met, ik geloof, Servië, Kroatië, Schotland, Wales en nog iets. Ja, dan moet je je ook gewoon plaatsen. En ik, dat, daar gaat Nederland ook niet zomaar van winnen. Dit is echt een, een sterke elftal. Dat vind ik leuk, want België uh, verdient het ook weer om met een keer op een grote nooit te zijn. Je klinkt Zo, enthousiast. Ik kom, ik kom er, ik kom er, ja, ik kom er graag, ik moet landen graag. Bas tegelen. Ik wens je veel plezier vanavond in Brussel samen met Jack... om kwart voor negen op deze zender België tegen Nederland. En dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-chanaal. Ik wens u een hele fijne, woensdagavond. avond. En we geven graag over aan Joost Eerpants met Avondspit. Joost, goedenavond. Tem, goedenavond, hier Kapelle aan de IJssel. Inderdaad, in iedere verkiezingsperiode staat het weer centraal een terugkeerend thema. Dat zijn de studenten. Je hebt het gisteren weer kunnen zien. Het debat stond er vol van, ook in Utrecht, bij het, het koor van, van Utrecht daar. Eh, elke verkiezingsstrijd gaat het weer om iets anders dan weer de overjaarkaart. Dan gaat het weer om de hoogte van de studietoelagen. In, eh, in deze strijd ging het, eh, althans eh, deze week, om de langstudeerboete. Maar ook het sociale leenstelsel, hè, dat studenten zelf moeten gaan lenen en betalen voor hun, eh, voor hun studie. Die komt ook onder druk te staan. Die studenten roeren zich. We hebben ze zo meteen aan de lijn. Ik hoop niet dat ze de rotte eieren bezig hebben. Maar we gaan met ze praten. Ik ga ook in debat met Arie Slop, want die is een verklaard tegenstander van dat sociale leenstelsel dat per 1 september wordt ingevoerd. Ik vind het normaal dat studenten gewoon gaan meebetalen aan hun eigen studie. Namelijk investeren in je eigen toekomst. Heet dat. Dat vind ik niet meer dan normaal in deze tijd van miljardenbezuinigingen. U kunt meedoen als u luistert en blijft luisteren. Dat doet u op 0800 1121. Het gratis nummer van avondspits van WNL. U kunt ook meedoen met, uh, met de hashtag. Check op Twitter, dat is WNL of Eerdmans. En dan lees ik de tweets zoveel mogelijk voor. Ik zeg dus: studenten moeten investeren in hun eigen toekomst. Doet u mee met Avondspits na het Enoëtionaal. Graag tot straks. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Vanavond in Hollandse Zaken, dikkerts zijn het zat.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 Radio 1, het is ruim, ruim anderhalve minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van met het NOS-journaal. De NS heeft de dienstregeling aangepast vanwege het verwachte onweer. Er rijden op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Onder meer tussen Den Haag en Utrecht en Rotterdam en Amsterdam. De onweersbuien trekken vanuit Zeeland over de rest van het land, meldt het KNMI. Het regime in Syrië is volgens de VN verantwoordelijk voor het bloedbad in de stad Hula... Daar kwamen eind mei 108 mensen om. Het bloedbad leidde tot veel verontwaardiging, onder meer omdat bijna de helft van de slachtoffers kind was. De regering van president Assad heeft altijd ontkend dat ze iets met het bloedbad te maken had. Italië heeft vorig jaar meer dan 4 miljard euro aan goederen en geld van vermoedelijke leden van de maffia afgenomen. Verder zijn er in een jaar tijd meer dan 2000 verdachte mafiozi gearresteerd. De Italiaanse justitie legt de beslag op onroerend goed en ook op dure auto's en jachten. De inbeslagname van luxe goederen wordt gezien als een effectieve manier om de maffia te bestrijden. En Rafael Nadal doet niet mee aan de open Amerikaanse tenniskampioenschappen. Hij heeft nog teveel last van een knieblessure. Zijn laatste optreden was op Wimbledon waar hij in de tweede ronde verloor. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, vanavond trekken vanuit het zuidwesten onweersbuien over en daarbij moet u rekening houden met zware windstoten tot zo'n 80 km per uur en ook hagel. De buien trekken naar het noordoosten, verlaten rond een uur of drie vannacht het land en achter de buienlijn klaart het op. En op veel plaatsen ontstaat dan nevel of misbanken. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen is het duidelijk ander weer dan vandaag. Het wordt minder warm met maximum temperaturen van 21 graden in het noordwesten tot 26 in het zuidoosten. Een verder ontstaan er stapelwolken. Aan het eind van de middag kan er in het oosten een enkel buitje ontstaan. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Is zwak tot matig. weekdag 2 tot 4. Namorgen loopt de temperatuur snel weer op. Vrijdag wordt het 24 tot 28 graden. In het weekend wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Met temperaturen rond 30 graden. Na het weekend een enkele regen- of onweersbui En geleidelijk minder warm. ANB ah nee, verkeersinformatie. De laatste files zijn nu snel aan het oplossen. Op de A13 vanuit Den Haag staat nog 3 kilometer bij Delft. Het is de nasleep van een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer open. Op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 2. En de A27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Studenten moeten investeren in hun eigen toekomst. Welkom bijna doktoren, academici, managers en politici en andere studenten. Hier komt de Leukste Avondspits van Nederland en die gaat vanavond over jullie. Bel WNO. 0800 De langstudeerboete is van tafel en de student kan weer opgelucht ademhalen. Maar het lui lekker leventje van stappen en uitgaan wordt nog verder bedreigd... door het sociale leenstelsel dat staatssecretaris Albe Zelstra in het leven heeft geroepen. Studenten die een mastergraad willen behalen... gaan af van september zelf meebetalen aan hun eigen opleiding. Nog steeds betaalt de staat bijna alles, maar zelf kost de student dit per jaar ongeveer 3200 euro dat ze tegen gunstige tarieven kunnen lenen en in 20 jaar naar draagkracht mogen afbetalen. Als ze met z'n allen dus gemiddeld zo'n twee keer zoveel verdienen als Jan Modaal. Ja, de chirurg en de ondernemer van de toekomst moeten wat over hebben voor hun eigen toekomst. We weten sinds onderwijsminister Wim Deetman, toen hij werd bekogeld met rotte eieren, hoe fanatiek de heren en dames studenten hun privileges verdedigden. Maar het is in mijn ogen toch echt heel normaal dat studenten gaan meebetalen. Studenten moeten investeren in hun eigen toekomst. LWNO. 0800 1121. Ja, goedenavond. En u doet weer mee op dat nummer 0800 1121. Of via hashtag Eerdmans, hashtag WNL, gebeurt al. John zegt Eerdmans: om hoeveel lang gaat het in 2012, 2013 eigenlijk? Nou, John, dat zoeken we even op. Wordt aan gewerkt. Eh, Eurodrama zegt: hoeveel studenten hebben nooit iets met hun studie gedaan? En wat heeft dat gekost? Een relevante vraag, denk ik ook. Dat ga ik zo meteen aan Ari Slop voorleggen. Die hebben we zo meteen aan de lijn. De lijsttrekker van de ChristenUnie, verklaart tegenstander van. Van dat leenstelsel dat studenten dus moeten lenen en later moeten terugbetalen. Wat vindt u ervan? Studenten moeten toch investeren in hun eigen toekomst? Uh, Mark Westerdorp op uh, lijn 1 en is de eerste beller. Mark, goedenavond. Hallo Joost, goedenavond. Dag. Ja, ik, uh, jij en ik hebben allebei in de jaren 90 uh, gestudeerd. Er was dan nog koekenij. Maar ja. als je daar goed over terugdenkt, was het eigenlijk ook wel een beetje belachelijk. In die zin dat je niet heel erg uh, gestimuleerd werd om uh, hardop te schieten. Klopt. Ik, ik, vind, ik vind wel dat, dat, uh, dat je wel ervan wat mag verwachten aan, uh, aan, aan investering. Ik, het is wel dat sommige categorieën, als je nou bijvoorbeeld door bepaalde sociale omstandigheden, stel je voor dat je uh, een zieke moeder of zo te verzorgen ja. hebt, of dat je topsporter bent, dan kun je wel gefaciliteerd worden met een beurs. Maar in Amerika is het heel gewoon om uh, een paar jaar te werken en dan uh, aan een studie te beginnen. Zeker, dan denk maar... je ook nog wat beter na voordat je daar uh, mee begint. Maar... Wat ervaring. Heb je mm -hmm. wat je leuk vindt. Nee, Maar en... zo'n zo ja, zo zonder land. dit is natuurlijk een sporter en ik geloof voor chirurg in opleiding, uh, die kan toch ook prima even, even later later terugbetalen? De, hij moet alleen zijn studie even onderbreken. Ja, nou ja, goed. Uh, als, dat, uh, als dat voor hem een uh, mogelijkheid is, uh, dan, dan zou dat inderdaad wel kunnen. Maar ik uh, dan zou je misschien nog een soort situatie moeten bedenken waarbij die in elk geval in eerste instantie uh, in de gelegenheid wordt gesteld om die topsport te bedrijven. Ja. Dat het daarna nog nee, dat is zeker. prima. Maar dat zou ik ook zeggen, hè, zo als je bij de middelbare school, volgens mij gaat er bij uh, je geld niet omhoog, uh, hou dan verder het... Uh, Collegegeld, dat, mag dan nog, dat, dat hoeft dan niet eindeloos omhoog. En die, die basisbeurs, nou, van wat het was, is het al bijna niks geworden. Schaf dat dan gewoon lekker af. Die moet mee. Precies. En maar jij vindt wel, Mark, het is een beetje een lekker leventje nog voor de student? Ja, nou ja, weet je, er wordt heel spastisch gedaan over besturen. Ik heb dat, dat, dat dan niet meer zo kunnen. Ik zat zelf een jaar in het bestuur... Heb ik, eigenlijk niet, ik, ik heb me vol op dat bestuur gestort, te weinig gestudeerd. Achteraf gezien had ik me gewoon moeten uitschrijven. Een jaar later zat ik in dienst, met een half jaar in Bosnië. Heb ik gewoon geld verdiend, kon ik daarna nog drie jaar van studeren. Dat soort dingen, dat ja. is best een oplossing. Ja. En dat is, dat is echt niet het einde van je studie. Sterker nog, dat is juist een ontzettende verfrissing geweest. Zodat toen ik terugkwam uit Bosnië wat het binnen no oké Maar het alleen maar aanbevelen is onderbreken. Een goede, een goede, goed advies. Dank je uit eigen ervaring. Mark Westerdorp gestudeerd dus in de jaren negentig. En is eigenlijk mee eens studenten moeten investeren... in hun eigen toekomst. Zijn de studenten die dit horen, bel op. Want misschien vind je het totaal onzin. Zeg je, nee, de maatschappij wij investeren in de maatschappij. Zo is het nog eens een keertje. Studenten doen hun best om er wat van te maken. Maar wel ook voor de rest van Nederland. En de belastinggeldkist. Eh, uh, dus zo kun je er ook tegenaan kijken. Ik hoor het graag op 0800 1121. Studenten, zeg ik, moeten investeren. ...in hun eigen toekomst. Meneer Van Rest, goedenavond. Goedenavond, uh, e eerstmaals. Uh, ik spreek met Van Rest. Ik ja. ben 83, dus van de oude garde. Ik vind het prima dat ze moeten betalen. Maar waarom doen men dat, doet men dat niet gemotiveerder? jeugd die uh, zo gauw als ze geld gaan verdienen... in ...een hier of wat ook, uh, dus het mag op 13, 14 tot een bepaalde hoogte... Dat geld op een rekening zetten bij de staat, Zeg maar zeggen. Ja. Dan krijgen ze, hoe langer ze sparen, hoe meer rente ze erover krijgen. En als ze dan dat geld uiteindelijk voor hun studie gaan besteden... dan krijgen ze daar nog een premie bovenop, Zeg maar zeggen. Ja. Dan zijn ze, kinderen die dat doen, zijn gemotiveerd... En die betalen dan al vooraf een groot gedeelte van hun eigen studie. Ja, een beetje Zo, wat, voor... ja, een beetje wat de Mark Wessendorp net zei. Dus vooruit betalen vanaf je eerste bijbaan... en dan kan het al veel sneller worden, worden terugbetaald. Ja, en dan daar renten op. En dan een bonus. Als je het voor... Die bonus krijgen ze niet als het niet voor studie gebruikt. Okay. Meneer Rest, zeer bedankt voor uw bellen naar, naar ons toe. Avondspits draait dus om de vraag... Van, moet je studenten laten betalen voor hun eigen opleiding? Want ze investeren ook in hun, in hun eigen toekomst. En dat is eigenlijk niet meer dan normaal. We hebben aan de lijn Kai Heineman... en hij is voorzitter van de Landelijke... Studenten, vakbond, goedenavond, Kai. Goedenavond, um, mag ik allereerst even twee dingen corrigeren? Graag. Um, de langste dierboete is helaas nog niet van tafel, daar moet eerst uh, in de Tweede Kamer over gestemd worden. Um, en uh, de partijen zeggen wel dat ze tegen zijn. Maar pas als het in de uh, Kamer gestemd is, is hij echt weg. Uh, dus uh, dat moet eerst nog gebeuren. En uh, dat moet snel gebeuren voor 1 september om duidelijkheid te bieden ja. voor studenten. Mm. Um, en het tweede is uh, dat er geen leenstelsel aan zit te komen. Uh, dat is uh, door het Lentakkoord van tafel. Uh, en uh, dat wordt inzet uh, van de verkiezingen. En uh, nou, dat lijkt mij geen goed idee, uh, ja. zo'n uh, zo schuldenstelsel. Uh, mm. Want studenten zitten al heel erg in de schuldenstelsel. De gemiddelde stand moet al 15.000 euro uh, lenen. Dus investeert al enorm. Uh, en van een bedrag uh, van een basisbeurs uitwonen, 266 euro, daar kan je nog niet eens je kamer van betalen. Um, dus een lui-lekker leven, dat, uh, daar lijkt het helemaal niet op. Uh, ook, niet, ook, niet, ook niet als je een baantje erbij neemt, zoals van links en rechts ons wordt, uh, wordt geadviseerd. Nou ja, kijk, uh, belangrijk is natuurlijk dat de hoofdmoot je studie is. Uh, en ja. uh, daar kan je best uh, een klein bijtje uh, naast doen. En dat doen veel studenten ook. Hè. Zeker als dat iets met je uh, studie te maken heeft, is dat heel nuttig. Uh, maar dat is gewoon niet voldoende. Uh, want je kan niet fulltime daarnaast werken. Uh, dus je hebt ook gewoon echt dat setje van de overheid nodig. Het is niet veel, 266 euro per maand. Uh, maar het is wel net de stap, ook voor mensen die uh, uit een gezin komen... waar uh, studeren niet uh, vanzelfsprekend is... Uh, die het mogelijk maakt voor veel studenten. Maar, Kai, weet je wat het is? We, we moeten miljarden bezuinigen en mensen met kinderen kunnen bijna niet meer naar de kinderopvang. Uh, er wordt op, op het onderwijs bezuinigd, dat komt overal terug. Dan is het toch van de gekken als je zegt het studentenrijk laten wij totaal met rust onbeperkte studiefinanciering uh, laten zoals het is. Dat is, dat is toch on, onverantwoordelijk? Nou, dat als, je, als je onderwijs als kostenpost ziet wel, uh, maar je kan onderwijs ook als investering zien. Hè? Um, als je ziet waar uh, onze uh, economie op draait, dan is het omdat wij mensen goed opleiden. En uh, als je onderwijs als investering ziet, dan is dat juist een manier om uit de crisis te komen. Is dat een manier om minder te hoeven bezuinigen? En is dat nou juist uh, de post waar je op in wil zetten als regering? Uh, en uh, ik vind het jammer dat uh, onderwijs als kostenpost wordt gezien. Uh, terwijl dat studenten er juist voor zorgen, hè, ja. de leraren, de verpleegers... Al die mensen die moeten eerst opgeleid worden. En het is heel belangrijk dat die goed opgeleid worden. En um, ja, dat kan alleen als ze ook een zetje in de rug krijgen van de overheid. Nou, dat krijg je. Hè? Ik bedoel, ook met een sociaal leenstelsel wordt het merendeel meer gewoon betaald van jouw studie door de staat. Uh, dat is uh, het collegegeld inderdaad. Uh, maar daarnaast maak je natuurlijk als student gewoon ook nog andere kosten. Uh, en uh, als je ziet inderdaad, hè, in de jaren negentig, uh, toen kon je als student gewoon leven van uh, de studiefinanciering, of bijna leven. Uh, het is al zo dat studenten enorm veel meer zijn gaan bijdragen ja, dat de klopt. afgelopen jaren. Nee, dat klopt. En op een gegeven moment is er ook een grens aan hoeveel schuld je aan zo'n student wil meegeven. Op maar goed, het mag, in... arbeidsmarkt. Zeker, maar het mag in 20 jaar worden afbetaald. Ik bedoel, je kunt rustig beginnen met je carrière. Dan ben je in 20 jaar. Dat, dat moet... Om toch prima te doen zijn. Nou ja, voor sommige mensen is dat goed te doen. Hè? Als je een goede baan hebt, dan kan je dat ook, uh, ook zeker te nou ja, betalen. Dat klopt. Maar voor, uh, niet voor... iedereen. Nee, dat en... klopt. Maar daar wordt ook een uitzondering voor gemaakt. Dat ik het voorstel dat als je het niet red en er komt een minimale toest toestel al terecht, dan, dan wordt het je weg, uh, weggegeven, wordt het weg uh, kwijtgescholden. Ja, dan, kijk maar. De vraag is ook uh, dat leenstelsel. Dat wordt dan sociaal genoemd. Maar wat maakt het sociaal? Is het sociaal als iemand die net boven het uh, sociaal minimum leeft ook uh, al flink moet gaan afdragen? Um, uh, die grens die ligt echt heel erg laag en mensen met een uh, heel klein inkomen die ook gewoon heel veel kwijt zijn aan uh, wonen, zorg uh, hè, die kosten lopen ook uit de hand ja. uh, daarvoor uh, kan het net ook de druppel zijn en uh, je ziet nu ook dat banken uh, mee gaan nemen de studieschuld uh, bij hypotheken en dat het voor uh, mensen lastig wordt door hun studieschuld om een uh, hypotheek af te ja. sluiten en als die schulden uh, nog verder oplopen uh, dan komen daar ook veel meer problemen mee dus uh, je gaat eigenlijk van staatsschuld naar persoonlijke Ik vind het wel een, een, beetje een beetje een grote boze donkere wolk die je nu schept. Maar even Letterbiker, die twittert mij op 040, die zegt: 400 miljard zou het kosten als je langs studeerders niet die 3000 euro boete geeft. En dan rekent hij er heel snel, snel uit. Dat, dat zou betekenen doen, dat meer dan. Dat klopt niet. Dat klopt dan ja, ja. niet? Wat nee, zou het dan klopt. kosten? 400 miljoen? Ja, dat is uh, de langste boete voor zowel uh, studenten als, uh, ja. als uh, voor universiteiten en hogescholen. Want ook die worden gekort op mensen die uh, een jaar langer erover doen. En dat komt ook de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede als, ja. uh, als je daarin gaat snijden. Um, en maar... daar moet je inderdaad een, een alternatieve dekking voor ja, vinden. Ja, maar hoeveel, en, hoeveel zijn het er? Dat is eigenlijk de vraag die we willen stellen. Hoeveel langstudeerders zijn er waar dan die boete aan zou worden gegeven? Volgens ja, dat, mij een heleboel. Het ligt tussen de 66.000 en 77.000 uh, studenten. Dus het is, is een veel. grote groep. Ja. Uh, het gaat ook om veel geld. En uh, voor die studenten is 3.000 euro ook uh, gewoon een enorme kostenpost. Ja. En uh, ze hebben ook gewoon nu nog steeds geen duidelijkheid. Hè? De Kamer zegt wel, uh, politici roepen, we zijn tegen de langstudeerboete. Maar de Kamer heeft hem nog steeds niet afgesloten. Nee, die is nog niet afgesloten. Maar goed, dat geldt ook voor leenstelsel. Alles staat, dat zij je terecht trouwens. Kai, alles staat nog ter discussie natuurlijk... wat er op 12 september staat te gebeuren. Ja, Kai blijf aan de, aan de lijn even, want we gaan zo ook... met een medestander wel van je praten. Arie Slob... die het niet met mij eens is om studenten te laten lenen. Je hoort Kai Heineman van de Landelijke Studentenvakbond. Je kunt hem ook vragen stellen als je dat wil. Net als Letterbiker dat deed. 0800 1121. Dan kom je binnen bij Avondspits. Ik zeg... het is heel normaal dat studenten gaan investeren... en betalen voor hun eigen toekomst. Rie Lemmert zegt... De Eerdmans verlaag de studiefinanciering en maak een deel... Van ...van de Financiering en variabele beloning. Dat werkt stimulerend en motiverend. Gebeurt, dacht ik al, omdat je nu de prestatiebeurs hebt die je terug kan verdienen door je diploma te halen. Bert Dijkstra uit Zwolle, goedenavond. Ja, goedenavond. Je spreekt met Bert Dijkstra. Ja. ja ik had uh, toch wat kritiek daarop, omdat ik, uh, als je zo de laatste jaren eens bij elkaar optelt, dan wordt de dag weer het kind van de dokter en de dominee die kan studeren. En dan is het selectiecriteria van hoeveel geld hebben je ouders. En hoeveel geld heb je zelf? En niet de criteria van wat is je intelligentie en wat zijn je toekomstmogelijkheden. Nee, Maar Bert, studeren er niet veel te veel mensen? Wordt het niet veel te makkelijk nee. gemaakt om te studeren? Het, het wordt misschien te makkelijk gemaakt om te studeren... maar uh, wij verwachten van deze maatschappij dat mensen gewoon heel veel kennis hebben... En iedereen wil die carrière op, Dus iedereen moet diezelfde weg volgen. Ja. En uh, dan moet je niet een selectie opplegen van, uh, van. Maar, maar geld. Bert, ik dacht dat we juist zo'n behoefte hadden aan handwerkers. En mensen die ze wat met hun handen gingen doen en niet allemaal achter een bureau, uh, als een klerk achter het bureau gaan zitten. Ja, maar, maar, maar, maar dat, dat zou best kunnen, maar dan ga je er niet op deze manier selecteren. Dan ga je dan, dan ga je selecteren. Kijk, want je selecteert nog steeds op geld. Je moet selecteren op intelligentie en... Uh, nou, in principe, op... in principe is het leenstelsel voor iedereen bedoeld natuurlijk. Wordt niemand uitgesloten. Wordt alleen gevraagd nee, om terug te Nee, maar kijk, als je de laatste jaren even bij elkaar optelt, dan ga je toch een bepaalde richting uit. En uh, dat waar die profo's allemaal in de jaren zestig een beetje bewerkstellig hebben, dat valt nu als een katerhuis <laughs> een beetje in elkaar. En... Uh, ja, dat is mijn probleem. Nou ja. uh, het is een helder verhaal. Ben ik het niet eens met mijn stelling? Nou, ik ik, ik ja? wil nog zeg... één ding even, ja, even, zeggen even, even, even zeggen. Want ik ja, de hele zomer hoor je dan de sportverslaggeving ja. en dan hoor ik uh, jullie. En dat is zo'n kort door de bocht dat het mij gewoon echt... Uh, ik begrijp wat rechts uh, in, het, uh, in het systeem moet... maar de korte door <laughs> de, de bocht manier... waarop ja. de stelling geponeerd wordt... Uh, die, die, die staat nou. ook weer tegen de bocht. Nou, je, het, je luistert wel en je, en je belt ook in, Bert. Dus dat, dat is een goed ja. teken. He? Je, je... Maar het maakt mijn gehaktbal iedere dag uh, wat magerder. <laughs> want ik word er echt een beetje moe van. Nou, ik hoop ik dat denk je wel... blijft... Blijf vooral je ergeren en blijf luisteren... want daar doen we het voor. Ja, want het is, we hebben maar, maar een half ik uurtje. Ik hoop ook dat jullie, dat jullie ja. meer diepgang hebben... Dan je voor radio doet voordoen. Oké, okay, bedankt, Bert. We hebben maar een half uur. En daarom is het allemaal ook wat sneller. Dan je misschien gewend bent. Uh, we gaan zo naar Wouter Hoebe. Die belt ook rond van Heuven. Zegt: Eermans, ik heb zelf mijn chauffeurspapieren betaald. Waarom een student niet? Zonder transport staat alles stil. Dat zegt hij. En dat is inderdaad ook zo. 0811 1121. En u doet mee. Kort door de bocht, inderdaad. In avondspits. Weinig tijd voor te veel nuance. Dan moet u naar andere programma's luisteren. Blafmans twittert. Hashtag WNL. Oneens. We investeren vooral in de toekomst. Want de kenniseconomie. En worden daarvoor ingezet. Terugbetalen. ...als ze te vroeg stoppen met werken. Ik eh, ga bellen met Arie Slop. Arie Slop is partij, eh, lijsttrekker voor de ChristenUnie. Is Arie Slop al aan de lijn? <tacht> nog niet. Dan eh, wachten we nog even. Dan gaan we naar Wouter Hoeben uit Breda. Goedenavond, Wouter. Hoi, met Wouter, ja. Hoi. Ja, vertel Wouter. Ben je het ermee eens? Ja. Studenten moeten investeren? Ja, nee, ik, ben dit, uh, ik vind... Uh, kijk, je moet het uh, differentiëren. Je kunt niet generiek uh, een boete opleggen voor alle studenten. Die te lang studeren. Nee, maar de, het sociale leenst, dat ze moeten gaan lenen om, uh, om, om hun studie te kunnen financieren. Wat vind je daarvan? Mm, ja, dat, dat, dat hangt er vanaf. af. Kijk, niet iedereen kan het, hè. Maar ik vind dat gewoon voor iedereen uh, moet er een mogelijkheid zijn om te studeren. Ja. Of je nou rijk bent of arm. Rijke ouders. Uh, uh, en dat moet overeind blijven. Oké, okay, duidelijk, dankjewel Wouter Hoeben. Kai is nog aan de lijn, Kai Heineman, want we proberen Arie Slop te bereiken. Maar Arie is even op, een, op de voicemail belanden we bij hem. Kai, hebben jullie eigenlijk een stemadvies als landelijk Studentenvakbond? Nee, wij, wij geven geen stemadvies. Maar wat, uh, wat ons stemadvies is, uh, let inderdaad op uh, wat partijen zeggen uh, over, het, uh, over het onderwijs en andere zaken die uh, jongeren en studenten uh, heel erg aangaan. Hè, want dat is toch waar wij voor opkomen. En uh, realiseer je ook, hè, ook mensen die misschien geen student meer zijn... of misschien uh, kinderen hebben die hier student zijn... dat het enorm belangrijk is uh, dat, uh, dat we uh, hoogopgeleide mensen hebben. Uh, dat dat is waar we het in Nederland van moeten hebben. Dat we, is dat nou zo? Maar kan, is dat nou zo? Moeten we het nou van hoogopgeleide mensen hebben... of hebben we misschien meer mensen nodig die met hun handen kunnen werken... en misschien wat praktischer zijn ingesteld. Zoals de taxchauffeur zegt, ik heb mijn eigen chauffeurspapier behaald... En uh, dat doe ik, uh, dat doe ik uh, zonder, zonder uh, diploma. Ja, wel met een diploma, en geen uh, geen bul. Nou, maar Die zijn ook hartstikke belangrijk, maar als je gewoon ziet dat uh, hè, in, een, in een fabriek uh, uh, in, in China werken ze gewoon voor een veel lager uurloon dan in Nederland hè. en uh, daardoor uh, gaat er steeds meer uh, handarbeid toch uit Nederland uh, en steeds meer wordt diensten, dat, dat zie je gewoon. En uh, in die diensten en uh, in die dingen waar je je hoofd voor moet gebruiken, daar hebben we nog steeds een voorsprong. Uh, en die voorsprong die behouden we alleen als we uh, ook uh, investeren in kennis, ja. als we uh, Nederland uh, hoog opgeleid houden, als wij met goede innovatieve ideeën komen... Ja. Uh, waar iedereen in, in Nederland wat aan heeft. En dan verdien je elke euro die je in onderwijs uh, zet... Ik vind het leuk, maar terug. Kan je, het is een leuk verhaal. Alleen ik zeg, joh, studenten moeten zichzelf ook motiveren. Hè? Je kunt niet alles met geld Zeker. afdwingen, toch? Zeker, maar dat doen ze ook. Ze investeren door te studeren. Ze investeren ook heel veel geld daarin. Ze maken er nu al schulden in. En studenten die willen daar ook gewoon uitdagender onderwijs. En daar moeten ze ook echt geld bij naar het onderwijs. Omdat op dit moment de klassen ook misschien, de collegebanken misschien wel te vol zitten. Werkgroepen waar 30 studenten met één docent zitten. Terwijl gewoon bewezen is dat als je meer één-op-één contact hebt, dat ook het onderwijs een goede komt. Arie, ik onderbreek je, want wij gaan jou afsluiten. Dank je zeer voor je bijdrage in Avondspits, want Arie Slop is gevonden. En ook aan de lijn. Arie Slop, uh, goedenavond. Goedenavond. Arie, drukke tijden voor jou, lijsttrekker van de ChristenUnie. En je hebt je al vreselijk druk gemaakt tegenover het CDA... toen ze ineens begonnen te draaien als een tol uh, wat betreft die langstudeerboete. Ben je er al een beetje van bekomen, minder duizelig inmiddels? Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk vrij om hun keuzes te maken. Ik bedoel, dat mag iedere politieke partij doen. Maar het is toch wel handig als je het nog een beetje kunt blijven volgen. Ja. En de consistentie was wel een beetje zoek. Maar goed, dat is aan hen. Zij moeten dat aan de kiezers uitleggen. En ja, ik leg aan de kiezers uit dat ik een lang studeerboete... Ik bedoel, de naam is niet zo vrij gevonden misschien... maar dat ik het niet onredelijk vind. dat je van studenten vraagt dat ze binnen een bepaalde tijd afstuderen. Ze krijgen zelfs nog enige uitloop. En als er bijzondere omstandigheden zijn... dan krijgen ze niet te maken met een hoger collegegeld. Dus... Uh, ik vind het niet onredelijk. Nee, in een uh, ik... tijd van crisis. Nee, ik kan het daar ook in vinden. Alleen, ik vind zo'n zo leenstelsel nog veel redelijker. Dat je gewoon zegt: iemand die wil studeren gaat ook investeren in zijn eigen toekomst. En kan dat ook terugbetalen. Nou, maar als hij meer geld gaat verdienen, dat is uh, dat zo denk logisch. Daar ben ik helemaal mee eens. Waarom nee. niet? Want Nou, kijk, uh, zo'n zo leenstelsel betekent wel dat je studenten gelijk al vanaf het allereerste begin met een behoorlijke schuld op zadel. En dan praten we echt over grote bedragen. Uh, Zo'n meer dan 3000 euro per, per jaar. jaar. Nu, is al, nu is het al zo dat een gemiddelde student, als die afgestudeerd is... Hè, dat is gemiddeld, Er zijn er die helemaal geschulden hebben... maar 14.000 euro schuld heeft als ze afgestudeerd zijn. Uh, dat worden dus nog veel grotere bedragen. Dat zijn wel bedragen die je het leven mee in gaat schouwen. Ja, maar we hebben ook natuurlijk, er, zullen er, zijn, uh, ja. Ja, er zullen er zijn die misschien vrij snel daar wel al bedragen van terug kunnen betalen... maar er zullen er ook zijn waar dat toch een stuk lastig is. En dan kun je zeggen, ja, op lange termijn dan wordt het wel kwijtgescholden... Maar je, je loopt wel met een, met een last van schulden op je schouders. Uh, maar je bleken. mag het in twintig jaar afbetalen, Arie. Dat, dat, dat is toch echt een lange periode. Ook al heb je twintigduizend euro schuld, heb je duizend euro per jaar af te dragen. Nou, dat is, dat is dus iets meer dan, dan, dan minder dan honderd euro per, per maand. Dat moet ja, ook kunnen? Maar, je, je, maar als, op het moment dat jij dus afgestudeerd bent, dan heb je een behoorlijke schuldenlast. Dat gaat ook problemen opleveren als je bijvoorbeeld een woning wil gaan aanschaffen. Dan zeggen we allemaal wel, ja, dat hoeft niet meer meegeteld te worden. Maar ja. ze kijken toch altijd wat je aan andere schulden hebt. Uh, uh, je bent dus nog een, in, in, in, in een bepaalde situatie misschien zelfs twintig jaar lang bezig... om nog schulden van je studietijd uh, af te lossen. Ik vind dat laten wij nou gewoon met elkaar als samenleving zeggen. Wij vinden het belangrijk dat er gestudeerd wordt. We investeren in die studenten. Dat doen we een paar jaar. Dat is ook een investering in de samenleving. En uh, na een paar jaar, dan moeten ze gewoon op eigen benen zitten. Dus en anders betalen, een boete, we hè? Dat... Ja. Dan moeten ze gewoon wat meer gaan betalen. Dat vinden wij gewoon een mooie... Ja, het is wel consequent wat je zegt. Want je wil ja. ze laten studeren op een makkelijke manier. Te makkelijk vind ik. Maar goed, als ze het niet redden, zeg je, dan komt die boete aan het eind uh, in hun gezicht. En dan nou, zijn ja, ze klos. Je moet best wel even doorwerken om het op tijd ook allemaal uh, af te krijgen. En, jawel, jawel. Uh, ja, en als je het langer wil, prima, dat mag. Maar daarom krijg je schaatsje aan. Oké, okay, Arie Slob, dankjewel, je van de U nu hoort u. En hij gaat er weer tegenaan, denk ik, in, in de debatten die komen gaan. We gaan even nog naar bellers. Gert Visser belt uit Ede. Goedenavond, Gert. Ja, goedenavond, Joost. Ik heb toch een beetje een probleem met het uh, leenstelsel. Ik wil je even een rekenvoorbeeld geven... Een student heeft een basisbeurs van 6, 270 euro. Daar gaat de kamerhuur aan op. Er moet verder collegegeld, ziektekostenverzekering worden betaald. Dat doen de ouders vaak dan nog. Dan komt er een toelage bij voor de boeken. Dan moet er moet verder nog geld verdiend worden om te kunnen eten. Dus nu werken er al regelmatig mensen wat bij en nou, lenen wat. Vind ik niet Hij gek, het hoor. Alleen... Vind ik echt niet gek. Ik zal even, even tussendoor is ook gaat. niet gek. Ik, ik heb het ook gedaan, terwijl ik het niet eens hoefde te doen. Ik werk ook op de Euromast en weet ik waar. Dat is Precies, heel... vrij normaal. Ik heb het ook gedaan, alleen je moet je wel realiseren dat je dan op een gegeven moment je niet meer optimaal voor je studie in kunt zetten. Dus dan creëer je vanzelf je lang studeren. Nou, dat is toch niet waar. Je kunt toch een bijbaantje en studeren. Die gasten liggen de halve ochtend in bed. Ik bedoel, voordat ze wakker zijn, dan, dan, dan had je al drie uur kunnen werken. Sorry, ik had college's ochtends om negen uur. Dat heb ik me nooit kunnen permitteren. Dan liggen ze daarna in bed. Wat? Neem, neem Sorry, neem me niet kwalijk. Ik weet niet wat voor jij voor studie hebt gedaan. Maar de mijne was keihard werken en een grote oh. baan daarnaast ging niet. Oh, ik heb er absoluut ook wel aan moeten trekken, dat kan ik je wel vertellen. Maar dat was, dat was stampen voor de tentamens, maar door, door gemiddeld door het jaar heen kon je toch prima uh, je, je rustig uitleven, laat ik het zo zeggen. Sorry, uh, ken ik niet. Nou, dan, dan, is, dan is het een ander verhaal. Maar jij zegt, wat was je punt nou, Gert? Het punt was op een gegeven moment, als je op een gegeven moment het sociaal leenstelsel gaat doen, Wat doen de mensen die proberen minder te lenen... Dat betekent dus meer werk ernaast om ja. die kosten omlaag te drukken. Ja. Dat betekent, dat is tijd. Die gaat toch van de studietijd af. En dan krijg je toch weer mensen die langer gaan studeren. Ja, dat was je punt. Dan, en dan ja. komt, uiteindelijk komen ze aan het eind, komen we elkaar tegen. Gert, dankjewel. Een, een punt is gemaakt. Ik, ik ben het er inderdaad niet mee eens. Raymond Bijl, goedenavond. Hallo, ik ben Raymond van der Berg uit Raymond. Ik ben het eens met de stelling, Joost. Uh... Ja, Die uh, studenten die we aan het studeren zijn, dat uh, doen ze allemaal uh, op kosten van de belastingbetaler. En dan krijgen ze straks een mooie baan. En dan kunnen ze niet eens een lening die tegen een hele lage rente gaat trouwens. Ja, dat klopt. Kunnen ze niet eens aflossen. Wat ja. een onzin. Ja, dat, dat ik zeg ik ook. Ik heb zelf mijn studie gehaald. Ja. Uh, naast een fulltime baan heb ik allemaal zelf betaald. Helemaal betaald. En, en je, je hebt er bij, een bijbaan naast gehad? Of fulltime baan, zeg Fulltime baan ernaast. En wat voor studie deed je? Uh, rechten. Een rechtenstudie, in Leiden. Ja. En je bent ook nog goed terechtgekomen. Ja. Ja. Nee, dat is, dat is keurig. Maar, dat is, maar het is toch zo. Als mensen nou nuttige studies doen waarmee ze goede banen kunnen krijgen... dan, en dan denk ik niet aan al die softe alfa-studies... Uh, maar gewoon uh, degelijke so, studies. Degelijke studies, niet zo eentje die ja, ik gedaan Er worden heel heb. Te veel uh, psychologen uh, opgeleid in Nederland, uh, om maar eens wat te noemen. Ja, er zitten vreemde studies tussen. Maar die die worden er al op een gegeven moment uit, uitgehaald, uh, heb ik wel ja, begrepen. Ja, dat mag ik hopen. Ja, het dus is behoorlijk wel bijgekomen de loop der jaren. Oké, okay, Raymond Bijl, dank je voor het inbellen naar Avondspits. En uh, we zijn er feitelijk doorheen. Ik zie even geen tweets nu meer, dus u kunt door want dan gaan we gewoon op internet verder. www.twittig.com, zoals u weet. En dan gaat u naar de hashtag WNL, hashtag Eerdmans... Ik zeg studenten moeten investeren in hun eigen toekomst. Dat stond centraal in deze discussie. Ik dank Arie Slop en Kai Heineman. Kai Heineman, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Op Barend Beert zit het nog, moet ik u zeggen. Studeren is geen gift, maar een verdienste. Kijk, daar laat ik u eens even over nadenken. Als u zo meteen verder gaat luisteren op Radio 1 naar Kunststof. Daarin uh, zit uh, Jaap Jongbloed, hij is te gast bij Jelly Brouwer. Interessant, hij begint met Tros Vermist. En om half acht is het ook tijd weer voor half acht live het WNL-programma op Nederland 3. Daarin de blijfste man van Nederland, Chorandi Martina, te gast. Hij uh, komt naar de studio en ook Art Royakkers zit ter plaatse bij Merel Westrik. Dat allemaal dus op Nederland 3 om half acht in WNL half acht live. Gaat dat zien zo straks. Wij gaan afsluiten, wij zien u graag morgenavond terug bij een nieuwe avondspits. Tot dan.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 Dit is Radio 1.